Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Premier Netanyahu van Israël gaat de verkiezingen in... met de belofte dat hij het nederzettingenbeleid nooit zal opgeven. Ook wil hij in een nieuwe termijn als premier... de nucleaire dreiging van Iran hard aanpakken. Dat zei hij bij de aftrap van zijn campagne... Hij vroeg om een stortvloed aan stemmen als signaal aan de buitenwereld. Israël ligt internationaal onder vuur vanwege de plannen om duizenden woningen te bouwen in bezet gebied. Die maken het vormen van een samenhangende Palestijnse staat op de westelijke over veel moeilijker. De rechtse Likud heeft in de peilingen last van kleine rechtse partijen. Netanyahu vroeg kiezers hun stem op 22 januari niet te verspillen en op een grote partij te stemmen. De Verenigde Staten roepen alle partijen in Egypte op tot eensgezindheid... nu de bevolking heeft ingestemd met de nieuwe grondwet. Het is volgens de VS aan president Morsi om alle partijen weer tot elkaar te brengen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat veel Egyptenaren bezorgd zijn... over de manier waarop de grondwet tot stand is gekomen. De Amerikaanse oproep komt enkele uren nadat bekend was geworden... dat 64 procent van de Egyptenaren heeft ingestemd met de omstreden grondwet... die volgens veel oppositiepartijen te islamitisch is. De oppositie heeft een reeks klachten ingediend... omdat de stembusgang niet eerlijk zou zijn verlopen. In Suriname is een busje met acht Nederlandse toeristen over de kop geslagen. Dat gebeurde op de belangrijkste weg van Paramaribo naar het binnenland. Een vrouw ligt met nekletsel in het ziekenhuis. De overige inzittenden raakten lichtgewond. De oorzaak van het ongeluk was volgens de politie een klapband... De weg naar het binnenland is enkele jaren geleden geasfalteerd. Sindsdien staat de weg bekend als dode weg. Er gebeuren veel ongelukken, omdat automobilisten vaak te hard rijden. Het weer geluidelijk droog en vanuit het westen opklaringen. Het is een graad of zes, overdag af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt aan 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Het WNL Kerstdiner. De Teun Verstegen en Erik Nussotten. Een hele goede nacht. Welkom bij deze speciale kerstshow van Omroep WNL. Voor iedereen die niet kan slapen van de zenuwen voor tweede kerstdag... Of misschien wel gewoon moet werken. En zoals altijd gooien we lijntjes uit naar het buitenland. Hoe wordt kerst gevierd in bijvoorbeeld Brazilië of Italië? En we worden de hele nacht vergezeld door onze muzikale gasten. Vandaag zijn dat singer-songwriters Linda Kreuzen en Richard Beukelaar. Ja, naast al dat leuks willen we ook graag met u praten. Waarom bent u nog wakker zo tussen de twee kerstdagen in? Moet u bijvoorbeeld werken of heeft u gewoon helemaal niks met kerst? Dat kan natuurlijk ook. Of misschien moet u gewoon nog dat vijfgangen diner verwerken. We zijn uh, op verschillende manieren. Te bereiken. Zo kunt u ons bellen op 0800 1121 en dat is gratis 0800 1121. En dat vinden we natuurlijk super gezellig, maar u kunt ook twitteren als u geen zin heeft om te bellen en dat kan met de hashtag WNLNacht. Heb je een beetje een leuke kerst gehad, Erik? Uh, ja, we hebben vooral kerstavond gevierd, uh, dik gegeten en vandaag uh, ben ik met de schoonfamilie naar de film geweest. Wat een leuke film. De Hobbit. Oh. Het duurt vooral heel lang <laughs> en achteraf denk je wat was het verhaal nou, maar nou, het was uh, wel mooi. En jij? Ja, ik heb met, ook met mijn schoonfamilie Life of Pi gezien. Oh. Zometeen in deze uitzending gaan we nog meer praten over films tijdens kerst... en ook wat er vooral anders kan dan Life of Pi of The Hobbit. maar is de Miss Montreal en Being Alone at Christmas? <tied> Being Alone at Christmas van Miss Montreal... in deze speciale kerstuitzending van Omroep WNL op Radio 1. En terwijl Half-Nederland vanavond lekker aan de varkenshuis heeft gezeten... pakken ze dat in andere delen van de wereld heel anders aan. En hoewel het de vraag is of de Italianen door de crisis nog wel genoeg geld hebben... houden ze natuurlijk wel van lekker eten. Yannick Eeling die woont in Italië. Yannick, buon Natale. Dankjewel, en, uh, en jullie natuurlijk ook. Zeg ik dat goed, trouwens? Uh, Buon Natale zeker, ja. uh, keurig uitgesproken. Oké, okay. wat, uh, wat eet een Italiaan met kerst? Uh, nou, dat hangt ervan af in welke regio ze wonen en hoeveel ze naar de Amerikaanse televisie kijken. Maar in principe volgens de traditie zouden ze vis moeten eten. Al uh, komt de kalkoen toch wel steeds vaker voor in de Italiaanse huizen. hoor. Maar in principe uh, ja, heel veel visgerechten, dat, uh, dat is wat er op het menu staat. Ja. En waarom moet dat? Is dat een traditie of is dat zo gegroeid? Ja, dat is eigenlijk gewoon een, uh, een katholieke traditie. Kijk, uh, kerst is en blijft een uh, katholiek feest. Mm -hmm. En Italië is uh, uh, misschien wel het, het meest katholieke land van de wereld. Dus uh, die, die echten wat dat betreft wel uh, aan dat soort tradities. Dus... Uh, dus ja, uh, uh, la Mama staat op uh, kerstavond uh, zoveel mogelijk vies gerecht uit haar mouwen schudden. En uh, ja, dat, uh, dat is dan genieten geplaatst in de Italiaanse huizen. En waar, waar komt die kalkoen dan vandaan? Ja, je had het over de Amerikaanse uh, televisie. Wil men die invloed uh, graag uh, terugzien in Italië? Is het dat? Nou ja, de, de, de, de mensen die wat minder traditioneel worden, hè? ook de, die wat minder uh, de kerk aanhangen, die, die worden wat meer mainstream, die worden wat meer, uh, ja, ja westers zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hè? Kijk, uh, en die gaan dan uh, dat soort Amerikaanse uh, tradities overnemen. Ik heb nog geen gourmetstellen gezien in, uh, in Italië <laughs> overigens, maar, uh, maar die kalkoen die komt er dan wel uh, langzaam hand in. Zijn, zijn dat de, de studenten, de, uh, laat ik zeggen, onder de dertig? Ja, ja, ja. Dat, dat, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Ja, die zijn natuurlijk wat minder traditioneel zoals ik zei. En en echte oude uh, families die eh. Uh die, uh, die, die hebben nog die traditionele visgerechten. Al moet ik erbij zeggen dat die studenten waarschijnlijk ook gewoon bij hun familie zitten. Hè? Kerst is wel echt een uh, familiefeest in Italië. Dus uh, waarschijnlijk zitten die studenten ook braaf bij hun ouders ja, aan de visgerechten. Ja, ik wou net zeggen, dat als ik denk aan kerst in Italië, dan denk ik de hele familie, uh, een hele grote familie waarschijnlijk allemaal rond de tafel, rond, uh, rond de moeder eigenlijk. Denk ik het ja, dan een ja. beetje goed in? Ja. Ja, dat klopt. Het is dus vooral uh, op kerstavond, hè, dus, uh, dus gisteravond is het, uh, is het vooral geweest. En uh, ja, het, het is eigenlijk het grote verschil tussen Pasen en Kerst in Italië. Is ook echt dat, uh, Kerst is echt bedoeld voor de familie. En Pasen kun je in principe vieren met, met wie je zou willen, maar Kerst is echt een familiefeest in Italië. Oké, okay. en zijn er nog, uh, nog meer overeenkomsten tussen Kerst daar en hier? Is het bijvoorbeeld ook twee dagen? Nee, nee, nee, nee. Eigenlijk zijn er heel veel verschillen hoor. Uh, eigenlijk, <laughs> eigenlijk kun je het totaal niet met Nederland vergelijken. Nee, nee, vooral de kerstavond staat heel erg centraal, zoals ik al zei. Dan wordt er gegeven. Mm -hmm. En vervolgens wordt er naar de kerstnachtdienst gegaan. Dat gebeurt natuurlijk in Nederland ook wel. Mm -hmm. En uh, ja, dat hele systeem met twee kerstdagen, dat, dat kennen ze in, uh, in Italië helemaal niet. Uh, na de kerstnachtdienst uh, wordt er nog uh, uh, een proces prosecco gedronken en uh, wat gegeten. En dan uh, uh, is er uh, op eerste kerstdag uh, is, is er een grote kerstbrunch. Daar wordt dan uh, groot uitgepakt, maar daarna is het ook wel een beetje klaar. Oh. Dus eigenlijk die, die kerstavond, dat, uh, dat is het. En uh, ja, dat is eigenlijk wat, wat centraal staat uh, in Italië. Hoe kijken ze dan aan tegen die twee kerstdagen die wij uh, uh, vieren? Vinden ze dat een beetje overdreven vanuit want zij, zij zijn natuurlijk een beetje het katholieke land, zei je. Um, uh, zij kennen de tradities misschien wel het beste. Kijk, vinden ze ons een beetje gek dan? Nou, ik, ik had het er met, met wat Italiaanse vrienden over. En die zeiden ze, daar. dat is eigenlijk wel makkelijk. Dan kun je De eerste, aan, eerste dag kun je naar de ene familie gaan en de andere dag naar de andere. Zoals, dat wij, zoals wij dat in Nederland natuurlijk ook doen. Dus eigenlijk denken ze wel heel praktisch. Dus misschien dat dat uh, in de loop van de jaren ook nog wel in Italië uh, langzaam in gaat sluipen, hoor. Bij de, niet de traditionele Italianen, dat die dan ook nog wel een uh, tweede kerstdag aanpakken. Buiten het feit dat ze gewoon dat nog een extra gelegenheid hebben om lekker te kunnen eten natuurlijk. Ja, moeten die dat denken. Eén kerstdag, dan moet ik dus mijn schoonfamilie in de kou laten staan ja nou, Misschien dat nou, nou, ja. het niet zo heel erg gaat. Of Ik jouw zeg, familie. Dat, als, je, als je de Italiaanse tradities <laughs> over twee dagen moet gaan uitsmeren. en dan als je ziet dat ze nu in één dag al gemiddeld 400 euro per gezin uitgeven. dan. Ja. Uh, ja, dat, misschien wordt het wel een heel duur grapje voor die arme Italianen in deze tijd. Ze hebben er dus nog wel geld voor voor die kerst. Ja, het dat, dat, dat is gewoon een heel belangrijk feest en uh, er wordt wel iets minder uitgegeven. Hoor. Dat is ook weer uh, berekend dit jaar. 25% minder, dus echt wel nou. een stuk minder. Maar uh, ja, vooral aan cadeaus. Uh, uh, in Nederland kun je wegkomen met een, uh, met een lullig luchtje, zeg ik maar. Maar in Italië moet je wel echt aan de sieraden, aan de dure horloges, aan goud en zilver. Dus uh, wat dat betreft, uh, er wordt flink in de buidel getast in Italië inderdaad. Teun, wat heb jij gekregen? Ja, ik zat net inderdaad al een beetje tegen Erik te gebaren. Ik heb uh, uh, uh, uh, gisteravond of vanavond een. Een luchtje gekregen, inderdaad. Dus daar, daar kwamen ze heel naar Italië verhuizen. En de, de hele tafel bij mijn schoonfamilie had een. Luk. Nee, ik hoef helemaal, het was een heerlijk luchtje, dus ik hoef niet naar Italië te verhuizen. Heb jij, heb jij nog iets gekregen, uh, Yannick, voor kerst? Uh, nou, nou ik, ik, wat ik zeg, uh, kerst is een familiefeest, dus ik heb het lekker in Nederland gevierd. En uh, wij, wij doen eigenlijk altijd de cadeautjes gewoon met Sinterklaas. Dus uh, we hebben heel zuinig gedaan. <laughs> Zoals een echte Nederlander Bataan, zou ik maar zeggen. Wel een kalkoen op tafel? Wat zeg je? Wel een kalkoen op tafel? Nee, keurig Hollands gekoen met natuurlijk. <laughs> Heerlijk. Nou, neem het mee naar Italië en uh, kijk wat je Italiaanse vrienden daarvan vinden. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik word een enorme trendsetter. Ik voel het al aankomen. <laughs> uh, Janiek Eling, uh, onze man uh, in Italië normaal gesproken, maar natuurlijk voor de kerst even terug in Nederland. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, dat was kerst in Italië, maar we zijn ook benieuwd hoe u kerst in Nederland viert. U kunt uh, met ons bellen 0800 1121 0800 1121 of uh, twitteren met de hashtag WNLNacht. En uh, uh, als u belt, ben, belt, bent u niet de eerste die dat doet, want Teun uit Den Bosch was de eerste die ons bereikte. Teun, nacht. Goedendag, goedendag. Uh, uh, uit Den Bosch... is allemaal, zou ik zeggen. Ja, u ja. ook. Hetzelfde. Um, uh, uit Den Bosch heeft u ook uh, de eerste kerstdag doorgebracht in Den Bosch? Ik heb niet de eerste kerstdag doorgebracht in Den Bosch. Die heb ik in uh, Maastricht doorgebracht bij mijn vader. En, uh, uh, uh, uh, mijn vader die had ook een vriend op bezoek, dus dat was extra gezellig. Gewoon lekker met zijn drietjes. En Hebben jullie daar uitgebreid gegeten? Wij hebben daar uitgebreid gezeten en het leuke aan die dag was dat we in feite niks gedaan hebben. Het was in feite voor ons een sabbatical day, kijk, wij, wij werken alle drie, mijn vader heeft ook een zwaar jaar gehad en hij zat midden in een echtscheiding hmm. met zijn vrouw en ja dat was natuurlijk minder en uh... ja, dan zijn die kerstdagen natuurlijk extra moeilijk. Ja, zeker. Maar we hebben het toch gezellig. Hij had een hele goede vriend van hem op bezoek. En het leuke was dat hij... Uh... Kijk, ik ben heel erg geïnteresseerd in de muziek maken van bepaalde mensen. Dus uh, die man was een hele grote liefhebber van Duitse slagermuziek. <laughs> en uh, ik heb daar gewoon uh, ja, ik heb daar zo naar nagevraagd. En uh, we hadden de computer aan staan en hij noemde allerlei artiesten. Ik, uh, ik had er mijn groep nog nooit van gehoord. <laughs> <laughs> wat is de beste hit uh, uh, van de Duitse kerstslagers die jullie uh, vandaag naar boven getoverd hebben? Nou, het was met name niet kerstslagers, maar uh, dat was een hit van uh, dat was een Engelse zanger. Lijk, ik, ben, ik ben nog jong, dus ik heb er in feite niet zoveel verstand van. Maar er was een Engelse zanger en die zong ook in het... Roger... Roger... Whit, Whit, Whitaker Whittaker, zo. oh ja. ja, die ken ik wel. Kent u die? Ja, dat is wel een naam die je bekend voorkomt. En uh, dat is een nummer uh, van, uh, die had Cory Konings had die vertaald in het Nederlands. Schön Sh -sh war die Zeit, hmm. of zoiets. God, non de wel een mooi nummer. <laughs> Niet normaal. Ben je ook nog de deur uit geweest naar de uh, kerstmarkt op het Vrijthof of Winter Wonderland? We hebben helemaal niks gedaan. <laughs> dat was nou het leuke aan deze dag. Normaal zijn we, zijn we alle drie druk in de weer. Met onze opleiding. Ik doe een opleiding op uh, HBO niveau marketing. Mm -hmm. En mijn vader uh, die, uh, werkt als wetenschappelijk uh, adviseur. Bij een bedrijf dat heet Notox. Ja, ik weet eigenlijk niet of ik dat mag zeggen. maar... Van mij wel. Laten we het toch maar doen. Ik heb het nu ook al gezegd. Ja, noem het verder niet te vaak. Ja, dat hebben we echt nodig met z'n drieën. Dat is wel, heb je nog plannen voor tweede kerstdag? Tweede kerstdag ga ik in ieder geval terug naar huis naar mijn moeder. En uh, mijn moeder krijgt dan uh, heel veel familie op bezoek. En uh, ja. ja, dat uh, moet groot uitgepakt worden natuurlijk. <laughs> nou, ga, ga lekker genieten van je uh, tweede kerstdag. Uh, uh, uh, een goede reis terug. En uh, uh, dank je wel voor het bellen naar nou, 0800 1121. Dat heeft de uh, uh, Teun gedaan. Dat kon zomaar gratis. En u kunt ook twitteren met de hashtag WNLNacht. Uh, Precies, ja. En Teun had het over een, een, een lekker muzikale, muzikale dag die hij beleefd heeft. En wij hebben hier ook een muzikale nacht. Want uh, bij ons te gast in de studio zijn Linda Kreuze en Richard Beukelaar. nacht allebei. nacht. En vrolijke kerstfeest, zou ik zeggen. Ja, hetzelfde. <laughs> dat jullie hier zomaar uh, midden in de nacht tussen de twee kerstdagen in naartoe zijn gereden, dat vinden wij. Stellen wij heel erg op prijs. Hebben jullie uh, kerst gevierd, een beetje? Ja, vandaag was een uh, kersthangdag. En morgen wordt het uh, traditioneel uh, met uh, familie. Wat is een kersthangdag? Um, hangen en, en, ja. en eten. Heb en je je voorbereid op een zware nacht? Dan, uh, uh, ja, weet te je hangen. wel. Gewoon rustig aan doen, ja. eigenlijk. Je ja. hebt het groot gelijk. In ja. voorbereiding op morgen. Ja. Richard? En nee, ik heb met de hele familie lekker, uh, naar hysterische kinderen, lekker gegeten. Die hysterische kinderen, was het zo erg? Yeah. Ja, als ze helemaal van die kerstkransjes op hebben, dan gaan ze natuurlijk helemaal doorlinden. Een van die vier die had het echt van zwaar op zijn heupen, dus oh, uh, dat is echt. Maar wel gezellig. Ja, dat was super gezellig. Wat stond er op tafel? Geen idee, maar ik heb het wel gegeten. <lacht> dat is nou echt een man, hè? Die eet <lacht> op het bord liggen. Nou ja, je hebt ook van die mannen die zeggen wat de boer niet kent, dat uh, gaat er niet in. Oh nee, bij ons huh? is het uh, wat potschaf, uh, wat eet je. Ja. Ik, niks met poten dat op een grote schaal uit de oven kwam, ja, in, in ieder geval. Nee, dat is het enige volgens mij wat er afgehaald was. En voor de rest was het heerlijk. Voor de rest was het heerlijk. Ja, we, we zijn heel blij dat jullie uh, um, bij ons uh, in, uh, tot zes uur zijn om uh, ons muzikaal ja, te begeleiden. Wat, tot zes uur? Tot, ja, dat was wel de deal die we... Tuin die doet het de weer op slot. Dat <laughs> ja, was wel de deal die we gemaakt hadden, volgens mij. Uh, uh, uh, mensen kunnen jou volgens mij herkennen, Richard, als uh, oude bassist van The Mad... Uh, wat uh, ook niet meer uh, uh, nu een beetje de kick is geworden. Ja, een beetje. De, de bassist die mij vervangen heeft toen, toen ik ermee stopte... Uh, die zit nu bij de kick nog steeds. Dave zit natuurlijk nog steeds. Dat is... En uh, wat ik heel tof vind, is dat uh, die jongens van Mark Spice, uh, en Spice... Uh, en van uh, hoe heet dat, Hoogwater, dat die, uh, die andere plek hebben ingevuld. Ze hebben een beetje alle bands in die, in die 60's uh, groepen zaten. Want binnen één maand gingen al die bands stopten ermee. Mm. En uh, was er ineens geen beatsing meer, uh, soort van, uh, in Nederland. En die uh, Dave heeft die binnen een maand dat ze weer bij elkaar de jongens. En nu heb je. Ja, nu gaat het volgens mij heel hard. Ja, volgens mij het beste van die, van die bands. Zit nu in één band, en dat is de kick. En dat is ja. echt te gek. Echt, uh -huh. echt uh, super tof. Maar wat, wat ben jij gaan doen naar na de mat? Want daar ben je dan. Uh, je bent hier nu als Richard Beukelaar. Ja, ik ben gaan doen wat ik daarvoor al deed. En dat is gewoon met mijn akoest liedjes uh, doen. En daarin Spelen. heb je Linda gevonden? Nou, Linda, ik uh, ken elkaar al. Ja, of. Uh... Vier, vijf? Zes? Zo kooppen. Tien? Het voelt was veel langer. Het voelt ja. was veel langer. Nou, dat is op zich heel goed. Dan denk je dat het een hele goede band is, Linda. Jazeker. Ja. Waar, waar leidt dat toe, uh, muzikaal gezien? Um, dat er veel uh, samen spelen. En de um, nou, laatste tijd ook wel een beetje elkaar uh, ondersteunen in eigen werk. Daarvoor was het vooral uh, covers. Uh, covers. Covers. Gitaakoffers. Koffers. Ja, ja meeschouden. Ja. Um, dus dat is erg leuk. Ja, okay. en, en daarbij uh, fotografeert Richard ook nog. Dus uh, ik heb, Krijg, geweldig ik heb mee, heel veel Arthur. werk aan haar. Ja, oh, ja, ja, ja, ja dat is een ja, mooi ja. meegenomen. Dat zeggen wel meer mensen trouwens. <laughs> we, we gaan uh, tot 6 uur nog veel meer met jullie praten. Uh, en vooral ook uh, luisteren naar de muziek die jullie maken. Wat is het eerste nummer wat we mogen horen? Keep it clear. Keep it clear. Dus uh, gaan we vandaag even, vannacht even doen. Keep it clear. Nee, neem, neem plaatsen. Uh, uh, ja, ga de lekker naar de ruimte. En uh, mocht u willen weten hoe dat eruit ziet, die twee uh, achter de gitaren... dan uh, kunt u uh, meekijken op uh, de webcam. Uh, bijvoorbeeld op de website van Radio 1, radio1.nl... of uh, via de app op de mobiel. Kan het volgens mij ook, als hij, uh, ja, als hij, als hij werkt. Ja, zeker. Hij werkt volgens mij meestal, okay. uh, meestal, meestal wel. wel. Ja, zeker. En in ieder geval lekker meeluisteren met uh, Linda Kreuzen en Richard Beukelaar. Ze spelen voor ons het nummer Keep It Clear. But I guess that's not the way And breathe and you're not that hurt. Well, get yourself together, girl, and make it work. Take a good look around. You just might have found your way out of here. No, it isn't too late. Just lift your head. Keep it clear. A man named something like Rick with a bike underneath his ass and a tattoo on his. The first ride, the first fight, the first tears. And before you know it, you're living with his geek for several years. Hold me, love me. You cry, you scream, but he don't know what it means. And breathe in it's not that hard. Well, get yourself together, girl, and show him who you are. Yes, my name bij ons in de studio van Linda Kreuze en Richard Beukelaar. Nog tot zes uur wordt eh, u nou toch zeker nog wel een nummertje of vijf, denk ik zo. Moet er wel in passen, denk ik. Uh, Teun, het jaar zit er bijna op en veel Nederlanders hebben op dit moment natuurlijk vrij vanwege kerst. En ook in politiek Den Haag zijn ze bezig met reces. Een mooie gelegenheid voor onze politiek verslaggever Jesper Stoffelen... om eens terug te kijken op 2012. En dat doet hij met VVD-kamerlid Klaas Dijkhoff. Want politiek gezien was het een bijzonder jaar. Ja, er is politiek erg veel gebeurd. Iedere partij heeft ongeveer wel op een manier samengewerkt aan een akkoord. Verkiezingen, kabinetsval, nieuw kabinet, ja, enorm veel gebeurt in een jaar. Vermoeiend? Uh, ja, maar je krijgt er ook wel energie van, wat natuurlijk ook wel een beetje spannend is. Dus je krijgt, er veel, je krijgt ook veel adrenaline. Maar ik merk zo nu tegen het einde, als je zelf je laatste debat gehad hebt, dan begint de hoofdpijn en de keelpijn wel langzaam op te komen. Ja. Het maken van de combinatie met VVD en hoogtepunten over 2012 was niet heel lastig. Ja, qua kick eerlijk gezegd gewoon als je een verkiezingsavond hebt, je hebt een uitslag met 41 zetels. Als VVD de grootste wat we ooit gehaald hebben. En je staat daar met al die mensen die die, die wekenlang iedere dag vroeg op zijn gestaan een campagne te voeren als vrijwilliger. Ja, dat, dat is gewoon een prachtig moment dat je met het hele team en de hele club samen bent. Die dagen daarna, na zo'n feest, hoe voel je je dan? Ja, dan, dan is het even uh, windstil eigenlijk, want je hebt heel hard gewerkt in die campagne, echt het hele land door. Dat kost energie, uh, dat maar is wel ook mooi. Ja, en dan na de verkiezingen zakt het even in, want je hebt dan de vraag van ja, wie moet met wie gaan onderhandelen. Nou ja, dat is voor mij als kandidaat en als Kamerlid natuurlijk de kans om uh, ja, even terug te kijken hoe het gelopen is en je campagnekassen uh, op orde te brengen. Dat moet ook natuurlijk afgesloten worden. Uh, en ook, dan krijg je ook een menselijk aspect, want er komen ook altijd mensen niet terug. Uh, nu vooral doordat wij wonnen van andere partijen. Maar je gaat wel collega's missen. En dat is natuurlijk uh, die daar ook niet altijd op gerekend hadden. En dan komt dat aspect uh, in één keer heel, heel hard binnen. Elk voordeel heeft dus zo zijn nadeel. En er zijn meerdere dieptepunten geweest. Nou ja, natuurlijk uh, na de formatie had je vrij snel uh, de inkomensafhankelijke zorgpremie. Nou ja, dat was natuurlijk geen fijn proces voor ons als VVD. Uh, dat je gewoon ziet dat, uh, dat je een inschattingsfout maakt die heel heftige emotie oproept, ook bij je eigen achterban in het hele land. En dat er een onduidelijkheid ontstaat die, uh, die niet had gehoeven en uh, waar mensen zich zorgen over maken. Kijk, dat ik in een zaal uh, heftige woorden tegen me krijg, dat vind ik niet zo werk. Maar dat je beseft dat mensen gewoon daar wakker van lagen, ja dat, dat is uh, natuurlijk geen, uh, geen hoogtepunt Een ander dieptepunt was er natuurlijk voor de VVD dat Geert Wilders het katshuis verliet. En dat liet Klaas Dijkhoff niet en eerlijk gezegd ben je in het begin gewoon een beetje boos, je hebt een samenwerking, je werkt als partner samen, je hebt een teamidee, je, je, uh, je wil verder, je hebt afgesproken en als het tegen zit, dan gaan we niet de kop laten hangen, dan gaan we uh, ons best doen om een oplossing te verzinnen, ja en dan loopt iemand toch redelijk plotseling weg, uh, ja dat mag, wat mag natuurlijk, dat, dat is iedere partij zijn eigen keuze en eigen redenen, maar in het begin ben je dan gewoon wel een beetje, je voelt je wel een beetje in de steek gelaten. laten. Nu nadat je ja, de overwinning weer binnen hebt gesleept als VVD zijn, ben je dan nog boos? Nou nee, dat moet je sowieso niet te lang blijven. Maar dat, dat hangt niet samen dat je zelf gewonnen hebt. Het is niet dat je dan uh, dat je een soort vraaggevoel hebt. Want uh, grote winst in politiek betekent eigenlijk alleen een grote verantwoordelijkheid. Ja, dat moet je nu gaan waarmaken. En nou, je moet niet, niet lang boos blijven, maar het, het, het, het, ja, je, je vergeet het natuurlijk ook niet. En natuurlijk sluiten we het positief af... En dat doen we niet met de hoogtepunten die Klaas Dijkhoff namens de VVD vertelde, maar met de hoogtepunten van hemzelf. Ik ben zelf wel heel, uh, kijk zelf met heel veel plezier terug op de campagne die ik zelf gevoerd heb. Uh, ik heb samen met mijn collega Cor van Nieuwenhuizen in Brabant vooral ons uh, op Brabant gericht. Um, en daar hebben we heel veel enthousiasme ook losgemaakt uh, binnen de VVD, maar ook daarbuiten. En ja, dan merk je gewoon um, dat het ook gewoon leuk kan zijn... Um, als heel veel mensen daar energie in steken. En dat vind ik wel mooi dat je een hele club bij elkaar krijgt van meer dan 100 mensen die ja, hun vrije tijd erin willen steken om uh, ondervoor te gaan. We hoorde een bijdrage van onze politiek verslaggever Jesper Stoffelen. En in het tweede uur praat hij nog met Klaas Dijkhoff over de kerst bij de familie Dijkhoff. Nou, het is twee voor half drie. Dit is het kerstdiner van Omroep WNL op Radio 1. En u kunt met ons bellen om uw kerstervaringen met ons te delen. Of om te vertellen waarom u nu nog wakker bent zo tussen die twee kerstdagen in. U kunt bellen naar 0800 1121 0800 1121 En dat heeft ook Dennis Hofman gedaan. Goedenacht. Goedenavond, hoe gaat het? Ja, heel goed. Hoe gaat het met u? Ja, nou, het gaat meer dan goed. Ik heb een overheerlijke uh, nacht en uh, avond gehad. Ik ben vanmiddag uh, rond een uurtje of uh, vier ben ik, uh, naar, uh, naar mijn uh, schoonfamilie. Het was de eerste kerst dat we met elkaar vierden. En dat is natuurlijk altijd gewoon bijzonder. Ja. En toen uh, hebben we gewoon heerlijk gourmet met z'n allen. Natuurlijk een gourmet, dat dus kan hier achterblijven. <laughs> maar het was uh, zo'n warm bad en met vol liefde en gezelligheid. Dus dat, dat was een hele goe, een goed begin van, uh, van de avond. Ja. Totdat ik uh, mijn vriendin uh, twee dagen geleden heb uh, leren klaverjassen. Oh, toen, uh, toen ben ik met mijn schoonvader, zijn we met z'n drieën eens dus, uh, gaan spelen. Maar hij raadt het nooit, we zijn dus gewoon helemaal afgeslagen door mijn uh, liefstalige vriendin. <laughs> het is dus gewoon uh, met, uh, ik zal de, de punten even doorgeven. De eerste keer was het 1900, 1100 en als mensen Jeetje. weten dat dus het klaverjassen is. Dat is best wel erg, ja. maar toen dachten we we gaan nog wel een keertje een tweede potje spelen. En Toen werd het 2200 en toen uh, 1100. Dus we zijn behoorlijk zijn afgeslagen, maar we hebben het met alle liefde ontvangen. <laughs> en ja, ik, ik ben heel erg blij dat ik een hele intelligente vriendin heb. Ja, dat, dat, dat blijkt wel. En ja, dat Klaverjassen, dat is toch ook niet het makkelijkste spel om onder de knie te krijgen. Dus, uh... Nee, voor iemand die dat twee dagen speelt, is ja. dat natuurlijk fantastisch. Of het was beginnersgeluk. Dat denk ik niet, dat denk ik niet. Want ze had het wel heel, uh, snel in de gaten en dat uh, was fantastisch. Ja. Maar ja, dat, weet je, je leert ook mensen kennen aan hun spel en uh, ze, ze, ze durft uh, stappen te ondernemen en ze is niet bang. Kijk, en dat is mooi hè, dus ik ben heel trots op mijn vriendin. Oké, okay. u kunt dus, wel uh, tegen uw verlies? ik ben heel slecht tegen mijn verlies, <laughs> dat wel. Ja, dat ben ik ook wel eerlijk. Ja. Maar, uh, maar het is wel goed gegaan uh, vanavond? Ja, dus we zitten hier gezellig met z'n tweeën in de auto met vol liefde, Dus uh, ja, wat wil je nog meer? O ja, het lijkt me beter dan, uh, dan een troefkaart. Huh? Ja, zeker, zeker, zeker. <laughs> ja, een troefkaart inderdaad. Mooi, mooi gesproken. Nou, toch? Maar u bent dus wel uh, liefdevol opgevangen door eigenlijk uw nieuwe schoonfamilie. Ja, Voelt zich nee, daar ja, wel thuis. het is dus, uh, dus, dus altijd even altijd even afwachten, ja. maar uh, ja, het is gewoon geweldig hoor. Ik heb uh, zoveel uh, lieve mensen, de hele familie. Dat, uh, ik spreekt me aan, dus mijn familie is uh, eigenlijk uitgebreid, hè? dus ja. dat is mooi. Oh, zo voelt dat. Dat is wel mooi gezegd, ja. Ja, dat is mooi, hè, dit leven. Ja, en dan ook maar nog een klaverjassen. En klaverjassen, ja. <laughs> als je dan ook nog met spelletjes gaat, dat ook nog Net zoals met z'n allen op vakantie gaan. Ja, dat is bijna net zo erg als op vakantie gaan, klaverjassen. <laughs> dat is wel een test voor de relatie. Ja, ja dat is bij, nee. thuis, is bij ons thuis precies hetzelfde. Als je niet kan klaverjassen, dan kom je er gewoon niet in. Nee. Oké, okay. uh, Dennis, leuk dat je belde en, uh, en uh, ja, een fijne reis terug nog. Ja, en heel veel geluk en liefde en laten we met z'n allen positief zijn. Natuurlijk. En ik hoop dat, uh, dat je vriendin het niet al te veel invrijft dat ze gewonnen heeft. Nou, dat mag ze wel hoor. Want ze <laughs> het ooit een terug. Ja, precies. <laughs> Zo is het ook. Bedankt en een goede nacht. Ja, jij ook wel. Uh, volgens mij uh, moet er iets rechtgezet worden. Um, over uh, Italianen, als ik het goed heb. Dat, uh, ga, we gaan zo meteen praten over kerstfilms. Maar eerst gaan we iets rechtzetten over uh, Italië. We hebben Elsbet aan de lijn. goeie goedenacht. Elsbet, goedenacht. Het, nee, het gaat, uh, gaat niet, niet lukken volgens mij. We gaan, ik uh, hoor niks, maar hebben nee. wij cultureel ongevoelig gedaan over Nee, nou, nou, niet dat ik weet, maar nee. ik denk uh, dat het zo meteen uh, vanzelf terugkomt. Um, uh, laten we eerst gaan praten over, uh, over kerstfilms. Want uh, um, jij gaat volgens mij al tien jaar met dezelfde schoonfamilie naar de filmen, Erik. Ja, het is niet normaal. Ja, we <laughs> hebben is... alle Lord of the Rings gehad en, en Harry Potters. En vandaag en, uh... was het... Vandaag de Hobbit dus, ja, dat vertelde ik al. Ja, drie, ja. Weer drie uur van je leven dat je maar, in de bioscoop zit. Het, is, is het wat, de ja, Hobbit? Ja, het is, wel, het is wel prachtig gemaakt. Ja. Ja, maar ja. het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nee, uiteindelijk niet. Uh, want wie zegt, uh, kerstfilms lekker met de hele familie op de bank zitten... maar na tien keer home alone bent u morgen waarschijnlijk wel toe... aan iets compleet anders. Ja, dus wij dachten, wij zetten met Emma Curvers van de filmwebsite Cineville... zetten we haar top vijf alternatieve kerstfilms op een rijtje. Emma, nacht. Goedenacht. Ja, want er zijn toch nog een, een, een hele hoop andere films die wel over kerst gaan, maar waar je niet zo 1, 2, 3 aan denkt, toch? Uh, ja. ja, zeker wel. Oké, okay, je hebt een top 5. Ja, die gaan dan min of meer over kerst. Ja, eh, hè? aanverwanten. <laughs> ja. ja. Je hebt een top 5 voor ons samengesteld en dan beginnen we natuurlijk met uh, nummer 5. Ja, zal ik het zeggen of jij? Nummer 5. hebben we nog een mooi jingeltje voor. <laughs> Emma, vertel, wat is de nummer 5? Uh, nummer 5 is 2046 van Wonka Wai. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk uh, een, een beetje een trieste film uh, voor een kerstlijst, maar ik moest er toch wel aan denken, omdat uh, er zit eigenlijk vier verhaallijnen in die film uh, over een man, Chow, die uh, met kerstmis een aantal vrouwen uit, uit, mee uitneemt, en dat wordt eigenlijk telkens uh, geen succes, uh, de ene kerst uh, neemt hij Lulu mee, en de volgende kerst uh, Wang, Li, Wang Jing, en die mist dan weer haar ex, en eigenlijk iedereen is uh, met kerst uh, even eenzaam en, uh, nou ja, ik moest een beetje aan denken, zijn ook heel veel mensen alleen met kerst, dus, daarom uh, vond ik dit ook wel een passende kerstfilm. Laten we er vooral ook even naar luisteren hoe dat uh, uh, dat klinkt. Je Is... <tieden> Het Koreaans, het klinkt echt heel erg triest. Ja, daar ja, is het ook wel een beetje. Waarom moeten we er dan toch naar kijken? Uh, nou, triest hoeft niet slecht te zijn natuurlijk. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat uh, heel veel kerstfilms zijn natuurlijk uh, voor een heel breed publiek gemaakt... En, en ja, dat is wel een beetje een beperkt uh, aantal verhaaltjes wat daar zo'n beetje in zit. Uh, vaders die terug naar huis moeten rijden en uh, kinderen die uh, bezorgd zijn dat hun ouders wel terugkomen. En dat soort verhalen. Uh, ja, ja, dat kan. Dat kan heel leuk zijn, maar uh, ik mocht andere dingen verzinnen. Dus het gaat ook over kerst. Er zijn, er zijn schijnbaar 200.000 mensen eenzaam met kerst. Ik heb het net even opgezocht. Nou, ik weet niet of dat klopt, want, want uh, er zijn natuurlijk ja, eenzame mensen, kun je niet zo goed vinden. Dus misschien zijn het wel veel meer of minder, weet ik niet. Maar uh, ja, daar mogen we ook aan denken, toch? Ja, da, da, daar mogen we zeker aan, aan denken. Voordat we veel te lang blijven hangen, bij de nummer 5 uh, nummer zeg ik. Uh... Nummer 4. Wat staat er bij jou op nummer 4? Uh, nummer uh, oh. de laatste Stanley Kubrick en uh, w waarom die Um, nou en deze film uh, speelt zich ook af tegen de achtergrond van uh, kerstmis in New York. Het uh, gaat over uh, Bill en Alice, gespeeld natuurlijk door uh, Nicole Kidman en Tom Cruise. En um, nou ja, terwijl zij uh, geplaagd worden door allerlei huwelijkse toestandjes en, uh, en wisselwasjes, uh, is het ook nog kerstmis. Hm. En uh, dat is niet voor niks zo, want daar, daar, daar wordt wel, wel iets mee gezegd, uh, denk ik. En dat is heel mooi, de manier waarop dat gedaan is. En laten we ook even naar een stukje aan die film luisteren. And why haven't you ever been jealous about me? Well, I don't know, Alice. Maybe because you're my wife. And I know you would never be unfaithful to me. You are very, very sure of yourself, aren't you? No. I'm sure of you. Ah! Do you think that's funny? Ah! Ja, Emma, wat voor rol uh, speelt kerst in deze film? Um, nou, het, het is vooral in, in het beeld, uh, zie je vaak op de achtergrond, uh, zie je die sfeer van kerstmis. Ze zijn ook heel erg bezig met de inkopen, wat ze voor elkaar uh, moeten kopen. En, uh, en als uh, Bill over straat loopt, dan zie je ook overal Merry Christmas. Maar altijd zie je daarnaast dan bijvoorbeeld staan van uh, cash payments only en dat soort uh, dingen. Dat soort details, die zijn... Ja, bij Kubrick dan nooit toevallig, zo, ja. zo, zo wil het. En um, ja, Bill en Alice is gewoon een paar dat, dat uh, alles denkt te kunnen kopen. En uh, kerstmis is, is natuurlijk een soort van het feest van, uh, van de consument. en uh, Dus het is, ja, kerst heeft wel een vertellende, verhalende rol. Nummer drie. Nummer drie is uh, een hele speciale volgens mij. Ja, zeker wel, heel speciaal. Ik heb net nog een filmpje gekeken en ik lag echt weer in een deuk. Um, het is de Star Wars Holiday Special uit uh, 1978. En die komt niet op tv. Hij is ook maar ooit één keer op tv geweest. Maar je kunt wel um, clipjes kijken op YouTube of, of downloaden. Ja, mag natuurlijk niet, hè? Foei. Mag niet. <laughs> nee, niet, mag niet nee, wel illegaal nee, of legaal downloaden dan. Hè? Niet dat doen. mag wel. Ter educatie ja, dat mag <laughs> Doe dat. <laughs> Doe dat. Maar waarom is hij maar één uh, keer uitgezonden dan? Nou, um, um, het, het was heel erg slecht. Het, die, die, die Star Wars special die was een keer gemaakt. Uh, uh, daar hadden ze dan ooit een keer ja op gezegd. Maar uh, George Lucas was kennelijk zo uh, ongelukkig met hoe dat uh, eruit kwam te zien. Het was een soort varië-act van alle Star Wars karakters. Uh, Harrison Ford zit er ook gewoon in. Carrie Fisher zit erin. in. Uh, iedereen komt voorbij. Maar dan een soort variété waarbij ze allerlei liedjes zingen. En ze gaan dan Live Day vieren. En dan zingen ze een soort van vanstaltelijk nummer rode jurken. is ja, dus echt uh, om je dood te lachen. En hij zag dat en, en uh, het is maar één keer uitgezonden. En het werd daarna heeft hij de rechten opgekocht, uh, Lucasfilm. En uh, werd het gewoon een beetje verstopt. Maar juist omdat het dus zo verstopt werd, uh, wilde iedereen natuurlijk nog niet zien. En in de jaren tachtig kon je dat dan nog wel eens een beetje wegmoffelen. Maar, maar ja. nu natuurlijk niet meer, want iedereen die een videoband heeft, heeft het netjes voor ons op YouTube gezet. Laten wij nog even een stukje Star Wars luisteren. Ja. Volgens mij wel het bekende tune Ja, we uh, konden op... het niet over ons hart verkrijgen... om <laughs> voor al die luisteraars Star Wars te verpesten. <laughs> dus we denken, we doen gewoon die, die gouden oude uh, tune. Ja. Maar ja, mensen die dat dus wel voor zichzelf willen verpesten... die kunnen het met, met goed google werken uh, wel, wel vinden. Ja. Toch? Ja, Misschien ja, is het alleen maar een toevoeging voor de Star Wars-fans. Ja. ja, dat is toch ook deel van de legende? Ja, want iedereen zegt dat het, dat het nu verpest is met die nieuwe films. Maar dus eigenlijk deden ze dat vroeger ook al. Ja... Ik denk het wel. Ja. Nou ja, goed, ik vind het heel amusant, dus ik vind het ja. niet erg of zo. Het is zo slecht dat je erom kan lachen. Absoluut. <laughs> nummer twee. We gaan naar de nummer twee en dat is ook een heel gezellige kerstfilm, hè? Absoluut, ja. <laughs> Wat is het geworden? Die Hard. Die Hard. Je zou bijna Zeker. vergeten dat dat een kerstfilm is. Ja, dat is absoluut een kerstfilm. Uh, het, is, uh, het is bijna kerst. En, uh, we zijn op een kerstborrel. Dus, dus het is een kerstfilm. En daarbij keert het, uh, de kerstmuziek ook uh, door de hele film terug. Uh, tussen al het geweld uh, door. Dus uh, ik vind dit absoluut uh, kerstig genoeg. Ik wil zeggen, over geweld gesproken. Fucking. Fucking. Fucker. Fucking. Fucker. Fucking. Fucker. Fucking. Fucker. Fucking. Fucker. Fucking fucker. Motherfucker. Als ik dit bij mijn ouders of schone ouders had voorgesteld de afgelopen twee avonden, denk ik niet dat ik daar heel erg vrolijk mee aangekeken was. Nee, het is een hele goede actiefilm. Ik nee, maar dat vindt echt iedereen leuk. Ja, maar er wordt wel een flink partijtje in ja, gescholden, inderdaad. kunnen we zeggen. Ja, maar dat is, wat zou jij doen? Je wordt dus kerstmis en je wordt gegijzeld. Ik zou ook schelden. Ja, maar dat is helemaal begrijpelijk ja. schelden. Ja, het, het is een beetje waar snel door daar. Nummer 1. Ja, wel een heel gezellige kerstfilm, toch? Op nummer 1. Ja, ja ik wou toch een kleine positieve noot nog uh, inbouwen. En het is toch wel een van mijn allerlievelingsfilms. Aller dus ja, de kerstfilm, uh, zeggen sommige mensen dan. It's a Wonderful Life uit 1946. Laten we gelijk even een stukje luisteren. What is it you want, Barry? What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, Barry. I'll take it. Then what? Well, then you could swallow it, and it all dissolves, see? And the moonbeams that shoot out of your fingers and your toes and the ends of your hair. Am I talking too much? Yes. Ja, It's a Why don't you kiss life. instead of talking at a death? How's that? Why don't you kiss instead of talking at a death? It's a wonderful life uit de 1946. Wat is daar nou zo goed aan Emma? Um, wat is daar nou zo goed aan? Nou ah, ja, het, het is, een, het is een, uh, een, een, een biopic over George. Een, een man die, uh, die ruim geïntroduceerd wordt. Het duurt ook niet uh, kort, uh, deze film. Maar uh, wat zo mooi is, is het idee dat hij... Um, hij staat eigenlijk op het punt uh, er een einde aan te maken... Uh, aan de vooravond van kerst. En dan uh, komt er een engel die uh, interveneert. En, en dan uh, gaat hij laten zien zoals de wereld uh, zou zijn zonder George. En dan, uh, nou ja, dan zie je... Uh, alles uh, ontvouwt zich zonder uh, George uh, op de wereld. En alles gaat natuurlijk mis, want uh, George is natuurlijk eigenlijk een held. En um, dan besluit hij dat hij uh, er toch uh, zou moeten zijn. En dan uh, komt hij terug naar zijn familie uh, vlak voor kerst. We, we hebben met, met uh, Star Wars en uh, Die Hard volgens mij weer een heel nieuw kijkje gekregen. En gelukkig sluiten we af met It's a Wonderful Life. Uh, het, een heel ander kijkje gekregen in de uh, keuken wat betreft uh, kerstfilms. Uh, Emma Curvers van Cineville, dank je wel. Ja, geen dank. Ja, Teun, wij gaan weer eten. <laughs> dat kan ook niet missen. Van de snackbar tot dat lekkere Franse restaurant bij u op de hoek. Met kerst kunt u in genoeg zaken lekker eten. Wie aan het eind van het jaar genoeg geld over heeft, die trekt naar een van de sterrenrestaurants. En ook wij konden het dit jaar niet laten. Samen met verschillende koks maakten wij een gerecht. En dat beginnen we met het voorgerecht van topklok ronblauw. Juist een kleine brander. Even kort. ja, de vis bijna in brand gestoken. Ja. Gaat de huid er dan makkelijker af, van ja, die huid... Kijk, dus we gaan, uh, ik ben nu met een makreelfiletje bezig. Die hebben heel zacht gegraagd op de barbecue. En uh, uh, het is natuurlijk een heel vettig visje. En uh, ik vind het heel lekker, het velletje. Maar er zijn natuurlijk gasten die dat niet zo lekker vinden. En vandaar dat we het heel voorzichtig uh, eraf halen. Uh, Ron Blauw, eigenaar uh, van het gelijknamige restaurant. Uh, wat staat er met kerst uh, hier in het restaurant op het menu? Met kerst hebben we eigenlijk een beetje een uh, ja, soort de klassiekers van het hele jaar. Dat doen we al jaren zo, voor dat is voor ons ook een soort afsluiter. En uh, ja, dan pakken we eigenlijk de gerechtjes eruit die, die, die, die het hardst liepen en waar de mensen het aller enthousiaste over waren. Dus het zijn natuurlijk alle gerechtjes bij ons. Maar, nee, maar dat, Meestal gewoon, uh, ja, we gaan we allemaal, niet allemaal nieuwe dingen verzinnen. Het uh, is dus voor ons ook een soort afsluiten. We hebben heel veel vaste gasten met kerst altijd en die vinden dat toch heel leuk om die herkenbaarheid. En we hebben ook gerechtjes die we al jaren uh, eigenlijk op de kaart hebben met kerst en waar ze voor terugkomen. En, wat is dat gerechtje waar ze al jaren voor terugkomen? Dat is een pastijtje uh, gemaakt van haas, uh, ganselever en bloedworst. En een volkomen biologische gansenlever. Dat gaan we hier vandaag niet maken. Wat gaan we wel maken? We gaan een makreelfiletje, uh, heel licht gerookt uh, en dan een beetje cru gelaten, een beetje rauw. Uh, gaan we serveren met een café uh, uh, gemaakt van uh, uh, mieringswortel, komkommer en uh, uh, bieslook. Daarbij uh, wat uh, boerenjoghurt hang op met uh, uh, een klein beetje uh, kardamom erin. Wat zoetzuur van groenten en uh, marshmallows gemaakt van mierikswortel. Dat klinkt voor een vorige toch vrij veel. Ja, het is een hele lange zin, maar het is één hap op. Een, een, een je mcdelfie filetje. Die uh, kun je op twee manieren neerleggen. Wij leggen hem dan even zo neer. Uh, dit is? Dit is, uh, ja, eigenlijk noemen wij homemade caviar. Uh, caviar gemaakt, een soort alginaatballetjes. Uh, wij hebben het dan gemaakt van tapioca. Uh, tapioca is een bindmiddel normaal en uh, dat hebben we eigenlijk heel afgekookt op een zachte manier. Pap werd er vroeger van gemaakt. En dat tapje ook hebben we daarna gemarineerd in een, een mengsel van komkommer, een mieringswortel en caramon. En dan krijg je een hele, een hele frisse smaak. Het ziet er heel goed mooi, uit. Heel mooi mondgevoel. Heel fris. Mm, yeah. je hebt de kleur, kleur van Ja. Het, het glijdt door je mond heen. Het glijdt door je mond heen. Hè? Dat doen we in het, waar we, we hebben hier het middengraadje weggehaald. Daar doen we dat in. Dan wil je hem zo mooi. Uh... Ja, dan oh, ja. Zie, je, zie je dat ook niet. Dus dan hebben we ook weer, de, hebben we weer twee vliegen in één klap. Hè. Wat jonge basilicum. Hier doen we midden tussen. Ja? ja? Zie je zo. Dan hebben we hier de marshmallows van. Mierikswortel. Uh, nou, wat geeft dat voor smaak die Mierikswortel? Ja, dat is lekker bij dat als je dat, dat rokerige van die vis dat, en dat, dat, dat, dat, dat rauwige. rauwe is, dat eigenlijk uh, het idee van sushi wat we gedaan hebben wasabi, maar dan met Mierikswortel. Want eigenlijk vind ik lekkerder is een wat zachter van smaak. Mm -hmm. en dan is met die combinatie met de rauwe vis super lekker. Die ze me aan te kijken alsof je wat heb je daar? Nou nee, het begint langzaam te dagen, maar. We ook weer iets uit die rauwe vis halen we iets weer terug van een, van een klassiek gerechtje. Uh, dan hebben we hebben hier wortel en gedaan. Zoetzuur, soort spaghetti. Ah, ja. Spaghettetje van gemaakt. Je hebt nu eigenlijk alles smaken Precies. samen in één. Een... Dus als je het eet, dat je ook een beetje. Dat, hey, dat lijkt een beetje op dat of op dat. Dat vind ik wel belangrijk. Je wilt iets herkenbaars. Ja, je dus wilt altijd ja. iets herkenbaars. Niet dat je gerechten krijgt als je dat gasten denken oh, in godsdienst, dan zit ik te eten. Je moet altijd, vind ik, een stukje herkenbaarheid in je gerecht ja. zitten. Wat vind je dat? Vindt ze een... Oh ja, die saus erbij. Wacht even hoor. Oh, de makreel valt er helemaal uit elkaar, joh. En dan... Zo. En één dan, keer. En dan ga je kouwen. Dan, dan, dan, dan. Ja, dat komt lekker, Teun. <laughs> Was, Was het goed te doen? Uh, nou, ja, dat is echt verrukkelijk. Als je, dat, als je dat echt door mag slikken en... en bereid ziet worden door zo'n man die gewoon twee sterren uh, uh, op zijn muur heeft hangen. Ja, dat is fantastisch. Ja. Straks uh, in het volgende uur gaan we ons drie gangen menu nog afmaken met een hoofdgerecht en een nagerecht van sterrenchefs. We gaan eerst naar Brazilië. Ja, als je aan Brazilië denkt, dan denk je waarschijnlijk aan uh, voetbal, carnaval, mooie stranden tropische dingen en dus niet aan kerst. Maar toch is het kerstfeest ook voor Brazilianen een belangrijk feest. En net als wij komen ze met hun familie bijeen en eten ze erop los. Jan-Willem Zelderust woont in Brazilië, maar is voor de kerst even terug in Nederland. Jan-Willem, goedenacht. Goedenacht. Je stem heeft ook een beetje onder de terugkomst van plus 30 naar nou iets boven nul geleden. Hè? Ja, ja <laughs> dat, is, dat is niet heel erg uh, bevorderlijk voor uh, voor je gezondheid. Nee, maar... nee, als, je, als je de ene dag nog met 30 graden aan het strand ligt en dan daarna met, uh, met, met 0 graden ongeveer terugkomt en sneeuw, dan, dan ja, dat heeft, heeft dat wel eens aanslag op je, op je lichaam. Ja? Nee, je moet ook niet met 0 graden aan het strand gaan liggen joh. <laughs> nee, nee, dat was zeg maar in Rio 30 <laughs> graden. Hey, um, heb je vanavond uh, aan de kalkoen gezeten? Nee, nee, ja, we hebben hier niet aan een kalkoen gezeten. Wat stond er, er op ik jouw Nederlandse, Nederlandse geweest, kerstmenu? Dat had ik al wel gedaan, maar, uh, maar als ik hier in Nederland uh, zijn we dat aan mijn familie niet, niet gewend. Nee, is dat een gemiddeld Braziliaans kerstmenu, die kalkoen? Nou ja, kalkoen of, of geroosterd kip. Ja, nou, Wel een grote kip, dus dat ziet er wel een beetje uit als een kalkoen. Uh, maar dat, uh, dat is wel, zeg maar, uh, standaard, ja. ja. En hebben ze in Brazilië ook gewoon uh, bijvoorbeeld uh, een kerstman en, uh, en al dat soort dingen? Nou ja, dat is natuurlijk een beetje raar, want die kerstman die is natuurlijk uh, behoorlijk gekleed. Uh, alsof die uh, van, van de Noordpool komt tot de Zuidpool, waar komt hij vandaan. Uh, in Brazilië is het uh, nu uh, zomer, volop zomer. Uh, dus ja, die gaat daar natuurlijk niet in zijn, uh, zijn uh, warme kloffie rondlopen. Dus uh, dat is een beetje een, uh, die, die, die, die kerstman met, met een rood pak en dergelijke, dat kennen ze niet echt in Brazilië. Een rode, uh, rode zwembroek. Ja, precies. Gewoon een klem met Havana's uh, loopt hij rond. Uh, dus uh, op zijn slippers. Nee, maar uh, nee, voor de rest kennen ze. Uh, Brazilië heeft niet echt uh, hele specifieke. Uh, uh, als je het vergelijkt wordt met Europa of Brazilië, uh, zijn ze er vooral. Uh, zeg maar daar onder invloed van. Dus uh, de kerst die lijkt heel erg op Amerika en Nederland. Uh, er zijn allemaal wat dingen gecombineerd. Uh, dus dat. Daarin merk je wel dat ze nou ja, ook gekoloniseerd zijn de Portugezen. Ze hebben geen echte kersttraditie echt zelf. Ze zijn namelijk allemaal een beetje bij elkaar getrokken uit de rest van de wereld. Zit er veel verschil uh, in Brazilië in de, uh, tussen arm en rijk hoe de kerst gevierd wordt? Uh, qua uitvoering zeker. Uh, qua principe is het dat er veel gegeten Er is familie bij elkaar. Je zei het net zelf al in de intro. Uh, en er worden cadeaus gegeven. Uh, en dat gebeurt door de armen, als ook door de rijken. Je kunt je voorstellen dat de rijken uh, iets meer te eten hebben, iets beter eten en uh, iets grotere cadeaus geven. Wat is uh, het kerstcadeau anno 2012 uh, uh, in Brazilië? Dat durf ik zo niet te zeggen. Het nee, nee. is niet een specifiek cadeau. Je moet een beetje voorstellen als onze Sinterklaas. Er uh, wordt, wordt daar ook heel erg wat zij zeg maar wel specifiek hebben dan zeg maar voor... Uh, uh, ...voor Brazilië is dat ze een soort van uh, secreto amigo hebben. Uh, een, een geheime vriend. En dat we zeg maar een beetje ons loodje trekken. Uh, en dat, dat doen ze dan met kerst. En dan moet je dus voor uh, die, die, die persoon moet je dan een verhaaltje maken... ...die je getrokken hebt en, uh, en een cadeau kopen. Dus in die zin is dat dan uh, is, is het afhankelijk van, het, van de persoon... Uh, en die maakt vaak een lijstje met, met de drie cadeaus die hij graag wil. Dus uh, nou ja, dat is toch niet echt een specifiek cadeau wat iedereen dan koopt. Maar dat is dan per persoon verschillend. Ja. Uh, ja, uh, Brazilië, ik denk overwegend een christelijk land. Zitten zij dan ook met kerst uh, de hele dag in de kerk? Uh, dat, is, uh, dat is een goede vraag. Uh, het zijn natuurlijk katholieke landen. Ik zou zeggen van 24 december zitten ze met z'n allen s'avonds bij de mis. En zoals we dat hier in Nederland toch wel vaak doen. 24 december kerstnachtdienst. Uh, maar dat hebben ze daar veel minder. Omdat kerstnacht is juist de avond dat je met de familie bent. Mm -hmm. uh, en daarnaast is s'avonds ook... Nou ja, het is niet heel erg... In de, zeker in de grotere steden is het ook niet heel veilig. Dus veel mensen die blijven s'avonds toch liever thuis. Uh, en uh, gaan dan... Uh, vaak spel... Eerste kerstdags ochtends naar de dienst. Dus dan zit het wel vol. Ze ja, zijn heel erg, heel erg gelovig. Natuurlijk ja. in meerdere of mindere mate. Maar in ieder geval in naam. Of in, in, in uitspraak. Dus ze gaan wel zeker veel aan de kerk. Maar dan altijd eerst kerstdags ochtends. En, en het, het overwegend, of het niet christelijke deel. Hebben die nog iets met kerst? Of laten ze dat allemaal links liggen. En eerst 25, 26 december. Voor hun een, gewoon een normale dag. Nou ja, 26 december kennen ze sowieso niet. Uh, dan werken ze allemaal. Dus uh, die tweede kerstdag is meer iets Europees of Nederlands. Ja. Maar het is, uh, in, in Brazilië hebben ze helemaal geen tweede kerstdag. Uh, en de eerste kerstdag. Ze uh, is, is vieren het allemaal. Het is de belangrijkste. Ruim 90% van de Brazilianen is uh, katholiek in naam. Dus ze vieren het allemaal. Uh, dus de, de, de, de mensen die zeg maar, niet zouden vieren. of die niet uit het geloofsperspectief het vieren. die vieren het allemaal uit de traditie. Ja, maar en daarna dus geen dag vrij, dus uh, gelijk weer aan de slag? Nee, nou ja, eerste kerstdag hebben ze, ja. En dan ja. is het daarna gewoon weer werken. Oké, okay, nou ja. ik zou voor jou zeggen, ook uh, toch maar lekker uitrusten. Want volgens mij, die stem uh, <laughs> komt, komt niet meer Geluk, goed uh, gelukkig. Gelukkig heb ik hier wel tweede kerstdag. Ja, ja je lekker, uh, lekker een dagje uitslapen. Uh, nee. Jan-Willem rust, dank je voor je expertise over het Braziliaanse kerstfeest. En ik zou zeggen, rust lekker uit. Dankjewel. je goede avond nog. En wij helpen u door die nacht richting tweede kerstdag. En dat doen we onder andere hier bij het WNL Kerstdiner met muziek in de studio. En Richard Beukelaar en Linda Kreuzen zijn bij ons te gast. En spelen nu hun tweede nummer en dat heet Heart of Gold. Er wordt nog even gestemd ondertussen. Ja. Nee, de tijd, zijn jullie er klaar voor? Helemaal. Gaan we nu van Richard Beukelaar en Linda Kreuzen horen Heart of Gold. Think I'm a whore, but I got a, a heart of gold. You're locking your door, don't leave me out in the cold. Yet I've been bought, a baby, and I've been sold, and I, I need protection from the cold. You may think that my humanity Has been the cause of our last insanity This whole world's filled with too much uncertainty I do hope you see some things in me I'm a whore But I got a A heart of gold You lock your doors You're leaving me Out in the cold And I've been bought A baby And I've been sold And I Need protection From the cold And I need protection Need and I need protection. need protection And I need protection From your heart and soul I need protection, need protection. I need protection, yeah, yeah. And I need, need protection, protection from the cold think I'm a whore, but I got a, a heart of gold You locking your doors, leaving me out in the cold And I've been bored, baby, and I've been sold And I, I need protection from the cold You think I'm a whore But I got a heart I'm going You're locking Your door Leaving me Out in the cold And I say That I've been bored I'm bored I'm bored So I need protection From the cold And I Protection from the coal. And I need protection van de cool. Wauw prachtig, dank jullie wel. Uh, Richard Beukelaar, Linda Kreuzen. De komende drie uur, de hele nacht, zijn ze nog bij ons uh, te gast. Dus uh, we zien jullie zo meteen graag weer terug. Ja, en u, de luisteraar, zien we straks ook graag terug. Het is bijna drie uur. We moeten er even uiten voor het journaal. Maar straks kunt u nog rustig met ons doorpraten over uw kerstdag. Over uw eerste kerst. Of waarom bent u eigenlijk nog wakker op dit laatste tijdstip? Dat kan onder andere via de hashtag WNLNacht. Maar dat kan ook via 0800 1121. Het volgende uur proberen we contact te zoeken met Australië. En maak Boer voor ons een hoofdgerecht. Spannend. Ja. Het WNL kerstdiner.